Je luistert naar de podcast van Aloha Radio. En luisteraardjes, zijn we weer in het nieuwe jaar. Het is vandaag zaterdag 2 januari 2021. Nou de beste wensen alvast. Haha, ja, oké, okay, we zijn even uh, eventjes uh, een week of zes eruit geweest. Maar we zijn er weer, hè? dus uh, ja, oké. Okay. Ik ben uh, Aloha Jaap en je luistert naar Aloha Radio. En uh, goed, uh, we zullen even kijken wat we gaan doen. eventjes uh, tijdelijk zonder Jacco. Maar uh, uh, ja, voor hoe lang weet ik nog niet, maar hij komt zeker terug. Hij komt zeker terug. Dus uh, oké, okay, nou ik ken natuurlijk wat muziekjes draaien. Ik ken ook uh, we bepaalde onderwerpen hebben, nou ja, goed, we hebben dan een uh, omstuim nog. Uh, ja, achter de rug, met die corona en alles. Nou ja, goed, uh, we zullen wel zien waar het schip strandt dit jaar. Uh, ja, misschien uh, gaat het beter worden, ik hoop het wel. En uh, ik ben heel voorzichtig, optimistisch, maar goed. <laughs> ja, ja met wat vuurwerk betreft, ja, is wel aardig wat afgeknald hier in Den Haag ons bij mijn omgeving wel, maar als ik zo op straat krijg, vind ik, vind ik met vuurwerkafval ja, zo hier en daar zie je wel wat liggen, maar ik vind over het algemeen vergeleken met voorgaande jaren nog best meevallen hoor, dus tenminste als ik in mijn eigen omgeving hier kijk, vind ik het nog meevallen, maar. Maar nou, geen, geen rellen geweest hier, uh, zover ik weet. Uh, niks, uh, weinig sirenes gehoord. Heel weinig. Dus ik vond het wat dat betreft uh, wel meevallen. Er zijn wel wat autobranden geweest in Den Haag. Ik heb er hier niks van gezien. Maar, maar ja, ik vond het wel wat. Uh, ja, ik vond het uh, volgens mijn eigen uh, inzicht. Uh, vond ik het wel meevallen, de jaarwisseling. Dus, uh, oké. Okay. Nou ja, goed. <laughs> Kijk, okay, ik ga eens even kijken of ik nog wat uh, muziek kan uh, draaien. En ik zal eens even kijken of ik nog misschien nog uh, wat. Uh... Ja. Misschien nog iets kan aansnijden, een onderwerp. En, eh. Uh... Oké, okay. het volgende nummer. Uh... Is uh, van de Dada Weatherman. Een nummer heet uh, Queens. him for some kind Dat de Dada Weatherman, met uh, Queens. Ja, dus uh, we hebben nog wat uh, AM-zenders hier in Nederland. En uh, er zit er een in Amsterdam, die heet uh, Extra AM. En die had een grand, uh, crowdfunding uh, opgezet om uh, in 2000 ...21 uh, te kunnen uitblijven zenden. Ze je allemaal gauw ouwe vanaf de jaren 60 tot en met de jaren 80. Er zijn twee sponsors kwijtgeraakt geraakt door de coronacrisis. <coughs> en uh, <coughs> ja, die hebben een crowdfunding uh, georganiseerd. Dus ze hadden 2000 euro nodig. En ze hebben tot nu toe 2400 euro opgehaald. Dus ze kunnen dit jaar gelukkig uh, uitzenden... En uh, ja, tegen hun verwachtingen is het een succes geworden. Ze zenden uit op de 1332 kHz op de Middengolf in Amsterdam en omstreken. ze zijn van uh, Amsterdam-Best tot Leiden te ontvangen op de AM. En uh, ja, hartstikke mooi dat het ze gelukt is. Uh, hartstikke fijn. Ik wil ook af en toe wat nieuws uh, brengen over uh, dat soort media... En over piratenzenders, uh, als ik wat tegenkom. En ook over amateurradio's, 2 meter, 27 mc, uh, noem maar op. Ja, je hebt ook... Uh, ja, je hebt ook een vrije frequentie, uh, uh, 446 MHz. Die portofoontjes die je zeg maar, bij Blokker kan kopen en bij de mediamarkt heb je van die portofoontjes. En de vergunningvrije frequenties. Die zijn uitgebreid in de loop der jaren van de 8 naar 16. <coughs> best, op zich best wel veel. Met half wat. En er schijnen ook nog wel eens uh, amateurs op te zitten. Je hebt ook de LPD, de low, uh, LPD. Uh, low power device. En die zijn, ja, als met maar 10 milliwatt dan kom je hooguit 100 meter maar Echt verder kom je niet. Maar met die halve watt uh, van de PMR. Nou, dan kom je <coughs>, toch wel een kilometertje op zijn minst, in een bepaald gebied. Dan red je wel een kilometer, in een bepaald gebied. Nou, open ruimte, nou, dan kan je wel een uh, kilometer of acht, tien. Ja, het ligt toch hoe ja. open die ruimte is. Hè. <coughs> van die portofoontjes. En dan schijnen ook wel eens mensen voor de lol uh, op uit te zenden. Legaal. Met de portofoon, nou, ja, ik hoor wel eens kinderen erop. Uh, en af en toe hoor je nog eens een autorijschool, of wat u meer zei, maar ja, ik, ken hier, uh, ja, ik heb ook een paar van die portofoontjes en af en toe uh, doe ik nog wel eens een, uh, een poging, en heel een keer heb ik nog wel eens contact. Maar ja, het is uh, een leuke hobby, maar voor mij hadden ze wel uh, wat meer vermogen op mogen gooien, dat je gewoon met een bakkie kan werken. Ja, je hebt ze wel voor in de auto, maar <coughs> er zit dan een vast antenne op, je kan geen aparte antenne aansluiten, je mag er niks aan veranderen. Dat vind ik wel jammer dus, uh, ja. Uh, ja, Mocht je, mocht je iets uh, in te brengen hebben over amateurradio of over oude zeezenders of piraten, uh, er zijn nog steeds piraten op de Middengolf, uh, soms op de FM... En als je er uh, meer over weet, dan uh, kan je erover schrijven naar uh, info at aloaradio.org. Dus info at aloaradio.org. En als je wat uh, wil vertellen over uh, ja, over um, amateurszenders. Uh, dus ik bedoel gewoon de, de 2 Meter Band, of de weet ik veel wat, of 27 MC de 10 meter band, noemen. maakt niet uit, of over, uh, ja, <coughs> piraten ook, hè? piraten die muziek uitzenden, dus op de AM of op de FM, uh, ja, in het oost van het land schijnen nog wel piraten aanwezig te zijn, mocht je daar uh, veel over weten, of het is je hobby, of weet ik, dan kan je naar me mailen, en dan, uh, dan kunnen we je opbellen, en dan kan je in de podcast komen, want, uh, dan nemen we dat op. En dan kan iedereen meegenieten. Dus het lijkt me leuk als ze er al mee wil doen. En dan uh, bed ik je op. En dan uh, kunnen we dan gewoon samen in, in de podcast uh, een opname maken. En dan kan je daar je verhaal over kwijt. Dus je radioamateur bent, of uh, amateurluisteraar, of weet ik weet niet wat. Ja, of je weet zo over uh, zenders van vroeger. Ik ben geïnteresseerd in oude radiotoestellen of dat soort dingen. Daar kunnen we het ook eens over hebben. Dus, uh, ja, er staat ook op onze site, ook, op aloharadio.org, staat ook uh, wel wat dingetjes erover. Dus uh, dan moet je maar eens op de website kijken. En we hebben ook nog Media Radiofreak, uh, Radio Freak, uh, de Spreekbuis. Uh, Radiomuseum, Free Wave Media Magazine uh, Die hebben we er ook op staan uh, Ja alles is er nog wat, uh, wat radiostations, uh, piraten, Zowel als legaal um. Ja <coughs> Op de site mag je ze allemaal doorlinken hè. Dat is niet verboden, dat mag Dus uh, is Radio amateurisme Repeaters, 2 meter en 7 centimeter band nou ja, poeh, uh, staat voor alles en nog wat op Stichtingskoop, Hobbyfonds, gaat ook uh, de Hamradio, Radiohobby.nl, uh, Scannernet, uh, forum, AM-forum, Shortwave-info, ja jongens, van alles en nog wat, hè? Dus mocht je daar nog het een en ander over willen vertellen op Alouwe Radio, kan je een mailtje sturen, dan zie uh, je het. Telefoonnummer, uh, ja, dan bel ik je gewoon een keer op een bepaalde tijdstip op. Neem we dat, uh, me meestal worden onze uh, programma's, uh, onze podcasting uh, opgenomen op zaterdag of op zondag. In dit geval is het dan op zaterdag, op het moment dat je nu hoort. Dan wordt dan meteen na opname geplaatst op de website en dan kan je de hele week uh, luisteren. Dus uh, ja, dat lijkt me wel leuk. En dan kan je dan ook je verhaal erover kwijt als je dat leuk vindt. zover eh, dus over eh, radiohobby in zijn algemeenheid. Het kan over piratenzenders gaan. Over oude zenders, Of je bent iemand die oude radio's repareert en conserveert. Eh, of je bent een liefhebber om eh, ja, radiobanden af te luisteren. Ver zenders uit verre landen en noem maar op. Eh. Ja, passie. Uh, uh, vliegtuigspotter. Uh, uh, radioverkeer van uh, vliegtuigen. Mag van alles wezen. Uh, scanner luisteren. Ja. <kijkt> Weet ik vooral niet wat. O alles op dat gebied. Uh, ja, piraten ook. Maggen ook uh, reageren. Uh, verhaal doen. Alles wat met radio te maken heeft. Uh, is van harte welkom. Maar ook, uh, ja ook Over andere dingen mag ook, maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, <laughs> ja mensen, ik ga eens even kijken of er nog wel een, een leuk muziekje kan vinden. En uh, ja, uh, goed, ik ga eens even kijken of er nog wel een leuk, leuk een muziekje vinden kan. Ja, even kijken hoor. Nog misschien een leuk discoutje. Het is allemaal vrije muziek onder licentie van Creative Commons Ze draaien geen commerciële muziek, dat zal ik er alvast even duidelijk bij zeggen We Ze draaien geen commerciële muziek Niet dat uh, we er iets op tegen hebben, helemaal, maar ja, een beetje veel geld, hè. en we doen het ook maar voor de lol Voor de hobby En ik hoop dat uh, Jacco uh, uh, gauw weer terugkomt uh, bij ons ja, hij is even tijdelijk uh, buiten beeld. Uh, vanwege zijn uh, privéomstandigheden. En dan komt hij. Uh, nou, ik denk, uh, ja. Wanneer, weet ik niet precies. Maar komt er echt. Jaka komt wel weer terug. Dat is natuurlijk wel gezellig. En met z'n tweeën dan in je eentje natuurlijk. Om zo. Ja, je programma te maken. Dus um, ja, oké. Okay. Spanish mix. Van de Midnight Wind van En Sono. Hier komt hij... Ja, dat is een Spanish mix. Oké, okay, leuk. Goed. Ja, wat moet ik allemaal vertellen, mensen, ja. ja mijn mijn kerstvakantie zit er ook bijna op. Morgen nog één dag. En dan kan ik maandag weer beginnen. Ja, ja, ja. Ja, we zien het allemaal wel, hè. Ja. ja. Ja mensen, ik hoop uh, dat de komende jaren een beetje vrolijker jaar gaat worden. Want ja jongens, een beetje aardig zijn voor elkaar. Dat, uh, hè? Mensen moeten een beetje aardig zijn voor elkaar. Ja toch, een beetje respect voor elkaar tonen. <coughs> ja, wat mij vaak... Uh, Opvalt, mensen zo'n, ik zeg niet overal en iedereen, maar mensen wel een kort lontje hebben weet je. en denk ik, joh. Ik denk, mensen, ja, ik weet het niet, het, het lijkt wel dat, uh... gewoon die mentaliteit, ik weet niet wat het is, mensen zich vervelen thuis, hoe weet ik het. Ja, ik, ik denk als je aan het werk bent, bijvoorbeeld, je gaat elke dag naar je werk, ondanks die coronacrisis, dat je gewoon naar je werk kan gaan. Je toch nog even wat om handen hebt, hè? Ik bedoel. Ja, als je elke dag uh, werkt, dan heb je toch nog wat om handen. Uh, ja, je spreekt collega's, uh, weet ik veel, je doet je werk. Kom je thuis, ben je uit die sleur geweest, nou ja, dan is het niet zo erg om dan thuis uh, te zitten. weet je. Ja, je wilt ook wel eens in het weekend wat leuks doen. Ja, als alles op slot zit, winkels dicht noemen, nou ja, de supermarkten zijn dan wel open en zo. Maar ja, als je niet kan uitgaan, dat ja, is het natuurlijk best wel, wel lastig. Natuurlijk. Je wilt even eruit. Ja, je kan ook een boswandeling maken in het weekend of zo, als het een beetje redelijk weer is. Of strandwandeling. Of een stukje fietsen, of weet ik wat je gaat doen, een autoritje maken uh, door uh, ja, ergens uh, een mooie omgeving of zo. Uh, weet ik wat je gaat doen, uh, ja, bedoel, je kunt je op veel, veel manieren van maken. <coughs> uh, ja, maar ja, als iedereen uh, de, uh, het, uh, het, uh, het bos opzoekt en iedereen gaat er gelijk, uh, naartoe, ja ik kon je van tevoren natuurlijk ook niet ruiken, maar... Ik was van de zomer ben ik eens een keer naar het strand geweest, want dat was uh, een file, jongen. Dat was dan vanaf Wassenaar, uh, Centrum Wassenaar al. En ik denk, nou, ik ga eerst eventjes naar de supermarkt, even wat, uh, wat te knabbelen en wat te drinken halen voor op het strand. En ik stap mijn auto in en ik zie een rij-auto staan uh, richting het strand... Dus richting Wassenaarse Slag. Ik denk, nee jongens, dat is zo langzaam rijden in de file. Ik denk, dat gaat het niet worden. Ik denk eerder dat ik daar ben ken ik weer terug, want er zijn alle parkeerplaatsen vol. Ja, want je kan er vlakbij parkeren voor 5 euro per dag. Nou ja, dat is op zich niet zo duur. Ja, ik vind dat best wel voor. En dan mag je daar hele dag je auto daar laten staan. Dan kan je lekker het strand op. Je hoeft niet ver te lopen maar nou ja, ik denk, als, als dat vol is, dan kijk ik weer terug. Dat heb ik geen zin, weet je. Ja, toen ben ik ergens anders heen gegaan. Toen, uh... ja, bedoel, ja, hoe moet je er dan van maken? Kijk, uh... er zijn natuurlijk genoeg recreatieterreinen. Anders uh, waar je na naartoe kan, hoor. Ik bedoel, dat is op zich ook geen probleem. Maar ja, zo in de winter, ja. Je... Ja, hoe moet je hier vermaken, weet je, ja. Ja, wat ik net al zei, een boswandeling, of langs het strand. Dan moet ik zeggen dat door de week, uh, ja, deze afgelopen week, ook eens op de webcam gekeken, uh, Hoek voor Holland, Kaakduin en Scheveningen, het was niet echt heel druk, maar er waren best wel veel mensen op het strand, het was wel uh, uh, nou, niet te druk of zo hoor maar dat liepen best aardig meer mensen zoals je op een normale door de weekse dag zit, ja een hoop mensen hadden natuurlijk kerstvakantie en dan gaan de mensen gezellig met de hond lopen of met de kinderen of ofzo gezin, of, of wat dan ook even uitwaaien of even lekker ontspannen weet je wel dus ja ja. ja, je moet toch wat niet? Ja, je kan wel een boek gaan lezen, maar ga een je met ook een beetje zo tot binnen zitten of televisie kijken. Maar ja, weet je, dan zit je met je ziel onder je arm. Ja. Dan ga je even, moet je er gewoon even uit. Dan ga je maar even een half uurtje lopen of zo, weet je. Dan zie je misschien nog eens, euh, <laughs> ontdek je misschien nog dingen in je stad eh, of een dorp waar je ook mag wonen. Hé, je bent nog niet de eerder. Ga hey, je zoek eens een plekje op in de stad of, of, of dorp waar je vandaan komt, waar je nog nooit geweest bent. Nou, in een dorp ben je al gauw, natuurlijk heb je al gauw alles gezien als je er woont. Maar als je in een stad als Amsterdam of Den Haag woont, of in Utrecht of Groningen of, of Maastricht of wat dan ook, dan zullen er altijd wel plekjes zijn waar je nog nooit geweest bent. Als dus je denkt: Kom, laat ik daar eens een beetje rondwandelen, een beetje kijken hoe het daar is. Daar kom ik eigenlijk bijna nooit. Hey, de, er zijn plekken in Den Haag waar ik nog nooit geweest was. Door mijn werk kwam ik nog wel eens op plekken waar ik eigenlijk normaal nooit ga geweest was. Als het al allemaal om de hoek is, bij wijze van spreken. Dan denk ik denk, goh, een leuk straatje. En het uh, ziet er nog, nog leuk uit ook, met tuintjes. En uh, ja, mensen hebben we allemaal uh, leuke uh, geveldecoraties aan hun huizen. Uh, ja, dan denk, ik, goh, nooit geweten dat dat hier zo uitzag, omdat ze er normaal nooit komt. Ontdek je nog wel eens dingen dat je denkt, goh, hé, er hey, is weer eens wat nieuws. <lacht> Terwijl je leven lang woont daar in die buurt. Ja, dat is natuurlijk wel leuk, hè? een beetje op ontdekkingsreis in je eigen stad. Hey, of, uh, ja, en ik kan me voorstellen dat je dan, uh, ja, je kunt natuurlijk ook aan de rand van de stad van Den Haag. Bijvoorbeeld. Ik zag Van de Wijk op Omroep Westen. Een oude documentaire van, van internet, zag ik dat dan, van Omroep West. Over een Nooddorp. Dat is een heel leuk stadje. En daar wonen veel mensen uit Den Haag ook. Uit nou, Rijswijk en zo. Die uh, zijn de stad ontvlucht en die zijn dan in Nooddorp gaan wonen. Nou is het ook niet de goedkoopste gemeente om te wonen hoor. Want ik denk dat de huren best wel hoog zijn daar. Uh, uh, ja... Als ik kan betalen, ja, je woont er wel wat rustiger, de mensen zijn daar wat gemoedelijker. Ja, dat heb je echt met een dorp, hè. Uh, dat is no heet dat, hè. Ja. No pijnakker. Maar Als ik het zo allemaal zag op uh, televisie, zag het er hartstikke leuk en gezellig uit. denk ik, hé, ik denk, nou, ik zou er best wel eens willen wonen, weet je wel. Ja, ik heb al gauw, als ik ergens kom, van, oh, wat zou ik hier graag willen wonen? Maar ja, nou. Dorpen, ja, is best wel ver. Als het een beetje en niet al te ver van Den Haag is. Kwartiertje rijden van, de, van Den Haag. Daar heb ik op zich ook niet zo moeite mee. Het moet geen uur duren natuurlijk. Maar een kwartiertje, twintig minuten rijden. Ja, zit je nou ook niet echt verkeerd, weet je. Het is toch een klein beetje landelijk daar nog. Zit je. Zoetermeer zo, in Den Haag. Uh, Delft van de andere kant. Rijswijk. Uh, noem maar op. Dan gaan ze muziek draaien. De, ja, ik <coughs> moet even denken. Wat we het nou, uh, even zo over gaan hebben. dan kan natuurlijk het uurtje vol kletsen. Het is allemaal dat het geen live-uitzending is. Ja, ik ken natuurlijk. Uh, ik zit te denken om eens een keer via Facebook uit te zenden. En dat uh, ja, staat ook op de website allowaradio.org. Daar kun je ook het een en ander... Uh, kun je dan lezen. Ja, Holiday Feeling. Ja, misschien een toepasselijke titel. OCD. Het was uh, OCD met holiday feeling. Ik weet niet of je wel eens naar Ridderradio luistert, maar. Ja, ik zit al. Goof oh, al. Iets van dik 20 jaar. Of tenminste, kijken 20 jaar. Heel lang al. Ik ben Ridderadio.com. Uh, ridderradio.com. Uh, ik. ik uh... Ik kwam daarmee in kennis in 2002 ongeveer, ja dat is alweer, uh... ja 18 geleden of zo. En uh... ja, er zitten diverse programma's op, uh... nou, <coughs> mijn leven is toch een beetje veranderd toen. Mijn, mijn, mijn kennis ging eens door wat uitgebreid, zo vrienden online ook om, uh, doorgekregen. Waaronder Jacco, onder andere ook, via via. En uh, ja, Jeroen Kummeling, <laughs> Hij zendt uit op, uh, via Facebook, Ola la Radio. Hartstikke leuk, daar moet je echt eens een keer naar luisteren. Hij zit ook op Ridder Radio en dat is elke woensdagavond om 9 uur. En je kan hem ook uh, zien en horen met Bergit samen. Op, uh, op zijn eigen stream. Uh, nou, dan moet je maar eens een keer kijken. Op Aloha uh, Radio, maar op uh, Ridder Radio. Ja, dat uh, is echt een le leuke zender. Okay, ik kan het je aanraden, je kan ook gewoon chatten bij hun, hè. Dus uh, ja, ik heb geen livestream meer, daar, daar ben ik een paar jaar geleden mee opgehouden. Want ik had nou, mijn handje vol luisteraars. Niet echt veel, één, hooguit twee. Ja, ik denk, ja, weet je wat, ik ga lekker podcasten. Want dan kunnen mensen luisteren wanneer ze willen. Maar ja, een live-uitzending is natuurlijk leuk. Dat je kan reageren rechtstreeks. Je kan chatten rechtstreeks, ja. Ja, dat, uh, dat wordt een beetje moeilijk bij mij, weet je. Het zou wel leuk zijn, het zou wel leuk zijn. Maar ja. Ik heb het wel gehad hoor. Maar, maar ja joh, ik vind het echt jammer dat... Uh, ja, ik, ik denk dat ik misschien eens een keer via Facebook of via YouTube uh, een keer gaat uitzenden. Ja, ik hoef niet altijd mijn kop te laten zien. Het gaat gewoon omdat je live kan uitzenden en zo. Dus uh, laat ik even mijn gezicht zien en dan misschien een fotootje of, of een studiootje. dat je mijn studiootje ziet. Dat je me in ieder geval live kan horen. En uh, ja, het kan via Facebook, kan dat. En via YouTube kan het ook. Dan gaat het met Facebook wat, wat eenvoudiger. Met YouTube moet je in het begin allerlei uh, dingen inschakelen of downloaden. moet je dat dan weer doen en dat. En, uh, uiteindelijk kan je dan toch nog uitzenden. Het is me toch nog gelukt een keer. Dan heb je een testuitzending gedaan dus het is me uiteindelijk wel een keertje gelukt, maar via Facebook gaat het al een stuk eenvoudiger, moet ik zeggen. Alleen moet je wel Facebook hebben, anders kun je niet luisteren, ja. Maar ja, ik vind, uh, uh, uh, ja, enige nadeel van de podcast is dat het niet live is, helaas, maar ja. Dus, uh, kijk, je kan wel bijvoorbeeld vrienden nodig en dan uh, in je uitzending laten komen, dus Tenminste, de opname, de podcast. Dat kan je dan wel doen. Maar ja, het, publiek, het is leuk als het publiek rechtstreeks naar je kan luisteren. Dat ze kunnen reageren via de chat of gewoon ja. Ik heb geloof ik ja, zo'n programmaatje Pff, Ja, dat is ook weer zo gedoe. En dan kunnen ze meepraten. Dat is wel leuk hoor om te doen. Maar ik ga toch eens een keer wat uitvogelen hoe ik het kan doen, allemaal. Als iemand mij technisch mee kan ondersteunen, dan zou ik daar heel blij mee zijn dat mensen er tijd voor hebben. Een zin ja. erin hebben om dat voor mij te regelen. En uh, <tossimus> ja, dat moet toch een mogelijkheid zijn. Dus uh, ja, radio is nou eenmaal mijn passie oh, van Kinsafanel. Vroeger luisterde ik naar Radio Veronica als kind. Hè. En uh, ja, zes of zo, ja, zo heeft dat. En ik vond het wel spannend, zo'n scheepje op zee en die eh, maakte dan live uitzendingen. Nou ja, ik dacht dat het live was. Het was niet altijd live, het was vaak eh, van tevoren opgenomen. En dan werd die band via Scheveningshaven naar het schip eh, getransporteerd. En dan werden die banden allemaal, eh, zeg maar een week, van tevoren opgenomen. <tus> ja, dat was een van de weinige zenders die popmuziek uitzond, Voor vooral in het begin dan. Ja, toen hebben ze in heel veel drie opgericht, wat nu uh, Radio 3 FM heet. Als concurrent, ja, waarom, waarom moet een, een, een publieke omroep nou uh, concurreren, een nou, overheidsomroep, uh, concurreren met een commercieel, of, uh, ja, in die tijd illegaal uh, radiostation Veronica? Uh, ze wilde afhankelijk ook legaal uitzenden in het begin. Ze hebben een vergunning al gevraagd die ze niet kregen. Want ze wilden geen commercie. Nee, ik denk, ja, wat is het nou voor flauwekul? Geen commercie. Ja, nou stikt het van de commerciële radio ja, ja, Dat is een andere tijd. Hè. De overheid wilde er niet aan. Nou, het heeft wel tot de jaren negentig geduurd... voordat we eindelijk eens commerciële uh, televisie kregen... Nou, RTL uh, die heeft er dan toch nog tussen kunnen komen in, in 1988, nee, 1989. De RTL Veronique, toen werd het uh, RTL 4. En uiteindelijk kwam er uh, zes jaar later, in uh, 1995, kwam SBS daarbij. Ja, en toen uh, dat was het echt uh, <laughs> eindelijk commerciële televisie. Dan vind ik het niet erg als er heel af en toe eens een reclameblokje tussen valt. Maar ja, je hebt ook van die zenders, als je dan naar die themazenders kijkt, om de tien minuten reclame. Ja, dan word je galisch van hoor. Als je nou zegt om de twintig minuten, twee minuten reclame, zeg je, oké. Okay. Maar ja, ik, ik heb uh, zelfs op het publiek omroep, liever voor en na het programma. Of toen van mijn part één commercial tussendoor, weet je. En ook niet te veel ik kan mij het allemaal schelen, weet je. Veronica was het zelfs nog leuk, die reclames waren nog leuk, weet je. En ik vond het uh, niet echt vervelend, want Veronica had toch een hoop luisteraars. En tegenwoordig zit Veronica op de radio met om het half uur reclame. Nou, het is nog te doen, het is nog te doen. Ze dus vinden het nog netjes, weet je. En dan, uh, ja... Maar dat zijn wel lange reclameblokken, moet ik wel zeggen. Maar ja, goed, heb je een half uur even geen reclame, weet je. En er wordt af en toe wel veel geluld, maar ja, goed. Ik vind het soms wel leuk als een beetje leuke onderwerp is. Een beetje gekheid, een beetje. Ja, gezellig, weet je. Dat vind ik het niet zo erg. De muziek is er tussendoor. Ja. Maar goed. <lacht> Dus ze dus, doen, dat. En mocht je daar bijvoorbeeld, uh, dat lijkt me ook wel leuk als mensen, als je een muziekinstrument bespeelt, en het maakt niet uit wat voor muziek of het is, dat maakt niks uit, stuur eens een mp 3 je naar aloharadio.org, die zeggen je moet hem wel zelf gemaakt hebben en uh, rechtervrij zijn zelf uh, gecomponeerd uh, muziek hier heb gemaakt, of zo, dan stuur het eens op, dan ga ik het draaien. Is leuk, en ik uh, doe het niet uh, voor commercie, want daar ben ik niet van. Maar als er gewoon een hobby is, ben ik gewoon voor de lol muziek maakt, of uh, gewoon echt eigen muziek, hè? geen uh, bestaande dingen, dan uh, ben ik best wel bereidwillig om uh, leuk muziekje uh, te draaien. Want ik heb hier ook nog iets. En dan moet ik even kijken hoor. Ik weet niet of ik het al eens eerder heb uitgezonden. Maar dan ga ik. Oh ja, dan moet ik hier wezen. Ook, ook nog een muziki. Kijk eens kijken, is van. Uh... Ja, Gypsy Star bijvoorbeeld. Speelt Terramin. Onder andere. Een keyboard ze, die heeft ook een paar prachtige. Prachtige nummers gemaakt. Oké. Okay. Ja. Kijk hoor. Nee, ik zit even te zoeken. Gypsy Star. Yes. Uh, Check download if you and kompass of news below the space. There is a Christmas movie for you. Ik zit even te zoeken op de website van Gypsy Star. Ook bekend van de Ridder Radio. Uh, XMS Pages, zo'n oh, oude. <laughs> ja, ik ga het niet zeggen. Maar... Ze heeft wel leuke muziek hoor, ze, ze maakt zelf muziek. Zal ik zal ook een voorbeeld geven, ongeveer. Oh, kijk. Oeh, eens even kijken, misschien kan ik dit wel even draaien. Als je het doet. Ja, kijk. Het mij het Entre les boules et les Dat is een Frans uh, middeleeuws liedje. Gearrangeerd door Gypsy Star. Dat is een kerstliedje uit de middeleeuwen. Zo, een heel oud liedje. En uh, <coughs> ja, tussen de os en de grijze ezel is het in het Nederlands vertaald. Dat lees ik hier. Oké, okay, hartstikke leuk. <laughs> ja man, kikken joh, dat is leuk. De Old Watermill, dat is ook zo prachtig nummer. Luister zelf maar. Liedje, ja, van gypsy Star. The Old Watermill. Prachtig maar nou, is dit. Wauw. Wow. <laughs> Geweldig, man. Ja, dan zal ik eens even kijken. Zal ik een verhaal even voorlezen. <coughs> en, um, New Age. Ja. Ik was... Uh, dat Citeer ik even wat Gypsy uh, Story schrijft over dit liedje. Ik was een keertje een beetje in een depriestemming vorig jaar. Eigenlijk omdat ik aan een spiritueel stuk moest beginnen waar ik best wel tegenop zag. Ik was toen eigenlijk nog niet zo lang daarvoor naar de Dommelse watermolen geweest in Dommelen voor eten voor mijn beestjes te halen. Maar ook omdat ik met Tom Rader 5 bezig was en je daar een watermolenlevel hebt. Dus ineens samen met een diep gevoel van eenzaamheid ergens kreeg ik een melodielijn en tweede stempartij in mijn hoofd. En zag daarbij een oud watermolentje heel hard zijn best doen om nog rond te kunnen draaien. Omdat er allerlei viezigheid en zooi tussen de schoepen en het rad zaten. En dat rad was er al oud en verroest. Dus eigenlijk stond die zooi een beetje voor alle blokkades die ik nog door moest worstelen. Die zou je dus tussen de schoepen uithalen. Zodat alles weer een beetje suppeltje zou gaan verlopen. Een beetje olie door het rot heen. Dat die niet zo piept enzovoorts. Ja. En uh, <hijf> ja, ze heeft natuurlijk nog veel meer muziek gemaakt. <hijf> Dan ga ik volgende keer weer eens wat van draaien. En ik ga die uh, de uitzending, uh, of de podcast, beëindigen nu. <laughs> en dat was Gypsy Star. Gypsy Star, yes. En ik ga het uh, afsluiten, mensen. Ik zou zeggen, tot volgende week. En misschien uh, we wel waar het schip stroomt. Of Pad met... Music. Tot voor One Naar de podcast van Aloha Radio. Kijk op www.aloeradio.org.